1 uur. Jon van Kamp met het CNR journaal. bedrijf van Amerika, betalen zonder dat daar belasting over werd gegeven. Volgens berekeningen werd er meer dan een miljard euro naar de VS gesluist. De naheffing die Amazon nu krijgt opgelegd is vooral pijnlijk voor voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Hij was premier van Luxemburg toen de gunstige deals met bedrijven als Amazon werden afgesloten. De Nobelprijs voor scheikunde is gegaan naar drie wetenschappers voor de ontwikkeling van de cryo-elektronenmicroscopie. Dat is een techniek waarmee cellen worden bevroren. In die staat kunnen ze beter worden bestudeerd. De onderzoekers zijn Jacques Dubochet uit Zwitserland, de in Duitsland geboren Amerikaan Joachim Frank en Richard Henderson uit Groot-Brittannië.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 Het weer van in het noorden valt soms regen of motregen. Vanavond neemt de kans op regen ook in het midden van het land toe. Het is een graad of 15. Vannacht en morgenochtend valt er in het hele land van tijd tot tijd regen. Aan zee kan het flink gaan stormen, maar later op de dag schijnt ook de zon. Het wordt dan opnieuw 15 graden. Dit was het, en de was. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Vanavond keek ik naar Maurice en die staat aan Beautiful Day te zingen in het Engels. En dan dacht ik ja, dat had ik vroeger ook wel gewild mensen. Toen ik jong was had ik ook wel Engelse liedjes willen zingen. Maar dat, dat kon in uit. Ging dat niet. Er verstond geen kip. Dat verstond geen mensen. Nu spreekt iedereen zo wat Engels, maar vroeger kon het niet. Dat er was, ja, er was in Sittard, was één jongen die sprak Engels. Eentje. Eén één jongen. Patrick, dat was een vriendje van mij. En dat was een Engelse jongen. Ja. Dat was een Engelse jongen. Patrick Henderson. Henderson ik woonde in het Villapark in Er waren schatrijke mensen... en wij hadden niks thuis, dat weet u. Ja, dat heb ik u al meerdere maanden verteld, hè? Nou, dat vind ik, ik geneer me dan niet voor, want het gaat nu heel goed. Dus uh, ja. Maar het heeft heel lang geduurd wel. Maar, uh, en die mensen waren schatrijk, zeg. Waren schatrijk en ik was er nog maar zo'n zo hummel, hè. En dan uh, mocht ik bij die mensen thuiskomen. Daar ben ik altijd dankbaar voor geweest. Ik kreeg eens wat te eten en zo, weet je wel. Ja, ja, ik had niks. We hadden echt niks, hoor. En een grote villa, zeg. En vroeger was dat zo, mensen. Toen keken de rijke mensen gewoon neer op dat krapuul. Uh, ja, dat was niks. Als je geen cent had, dat was je niks. En nu gelukkig wordt dat anders nou. Hè? En dan mocht ik daar komen en zondag ging ik naar de paarden kijken. En de, paarders, de paarden, zijn waren drie prachtige paarden. Typisch Engels. Horse, horses. Horses. Three, three horses. Een, een, een zwarte en een bruine en eentje met, uh, met vlekken. Van die vlekken. Dus de black one en de brown one. En... Uh, another one. Nog another one. Nog... Vlekken. En uh, dat waren springpaarden, dat waren jumpers. <lacht> Spreekt u Engels zelf? Ja, dan hoort u het. Jumpers, het zijn springpaarden, jumpers, hè. we dus hadden drie jumpers, hè. Een, een, een zwarte jumper, hè. En een bruine jumper. En één met vlekken, ja, eentje met vlekken. En die konden ze er niet meer uitkrijgen, die vlekken, ja, En nee, ging ik, zondagsmorgens ging ik naar die mensen toe. En dan, dan, dan waren ze met die paarden bezig in de wei. Achter het huis hadden ze een wei. Groot gezon, zou ik maar zeggen. Allemaal dat, dat gras. En hadden ze dan in die wei hadden ze uh, zo van die dingen uh, opgesteld, weet je wel, van de paarden. Van die uh, moeilijkheden, zou ik maar zeggen. Hè? <lacht> ja? dus, hadden ze hier zo'n moeilijkheid? Weet je? En hier weer zo. Hè? Zo met stenen, weet je wel. Met stenen en zo'n dingetje zo. En dus hier één nog. En dan hier ook zo. Dus, en dan liep zo die hele wijze vol moeilijkheden zeg. En dan kwamen die paarden. Die kwamen dan zo aan. He? Ik loop even om de moeilijkheden heen. He? He? En dan kwamen de paarden zo uit de stal. Met mevrouw erop. Mevrouw Henderson zat erop. En hij ook. Hij zat ook erop. Eh, meneer Henderson ook. Op de paarden, he? En, en Patrick, op die vlekken... Patrick zat op de vlekken, hè? Ja. En, en, en dan kwamen ze zo aan, hè? En dan gingen ze zo... Dan kwamen ze zo... Zo? Ja, ik, ik kan het niet zo nadoen. Ik kan het niet zo. Nee, ik ben geen paard tenslotte, hè? Ik heb mijn twee benen en zo. Nee, en ik heb ook nooit op zo'n chic paard gezeten. Ik, ik zat op de knol van de schillenboer, dus... Uh... En dat was geen jumper. Dat was geen springpaard. Daar kwam je niet mee over die moeilijkheden heen hoor. En zeker niet met die schillenkarre aan hoor. Maar ik vergeet die mensen nooit. En dan komen ze weer terug in mijn gedachten. waren lieve mensen. En ik, ik, ik heb het al gezegd. Ik mocht er wel eens eten ook. En dat vond ik fantastisch hè. En, en, en, en dan zei die mevrouw die me van een heel keurige, chique mevrouw... dan zei ze altijd tegen me... Eh, Tony, eh, do, do you like a cup of tea? Versta je? Of ik een kop thee wilde hebben. Ja. En dan zei ik... Nou, mevrouw, als u het speciaal moet zetten... graag. Ja, eh. ja. Eh. Graag. Zet u maar. Hè. Dus... Eh, just a moment, zei ze dan. Hè. En dan ging ze zetten. Hè. En... Eh... You like uh, cake, zei ze dan, hè? Het is, ik keek naar de cake. Ik keek, ik keek naar de Ik zag de cake, ja, ik keek naar de cake. En, uh, en dan zag ik hoe zij zelf ook zo'n stukje cake at, hè? Keurig, Keurig. Waren die grote stukken cake, weet je wel? Een Engelse cake met die raisins erin, weet je? Eh, razens. En had ze zo dat kop thee en prachtig hoe ze dan die cake, hoe ze die zo sopte in de... In de... Teken, hè? Keurig, keurig. Nooit verder dan tot aan die knop. Typisch Engels, weet je wel. Dat is een traditie, hè? Tot hier, hè? Verder mag niet. Tot hier is te lang, hè? Te veel. Moet de pot ook te diep zijn, weet je wel? Jake van de band Pilot en uh, dat is alweer uit lang vervlogen tijden. Hè, dat magic. En daarvoor hoorde u de conference van uh, Toon Hermans Jumper over zijn Engelse vriendje: die uh, waar paarden waren in het gezin, uh, rijke luiten, terwijl zij zo arm waren. Hè. Goed, het is de hoogste tijd om eens te gaan horen van onze collega Ron... wat we allemaal de komende tijd kunnen verwachten... rond Zandvoort op cultuurgebied. Daar gaan we! GFM. GFM. Zand voor lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Web Spheres. Uiteraard uh, laten we dat vandaag over aan Ron van Tiet. Kan dat? Prima. Ron Gijzen, vertel ons eens. Ga, eens ons, ga ons eens updaten. Wat is er allemaal te doen... in de omgeving van Zandvoort op cultuurgebied? Nou, daar gaan we bijvoorbeeld donderdag 5 oktober heen. om kwart over acht in de stad Schouwburg in Velsen. Dat is speelt men De Marathon. De Marathon, bekend naar een idee van Martin van Waardenberg, de filmhit... over hardlopende Rotterdamse automoteurs die daarmee hun garage hopen te redden. Blijkt weergeloze leuke musical materiaal. Een ontroerend uh, musical vol humor over vriendschap, liefde en de sores van vier underdogs. Met het hart, maar vooral de tong op de juiste plek. Um, even kijken uh, met onder andere John Buisman, uh, Kees Boot, Noël van Santen uh, het, van het caburo, cabaret duo uh, Schudden. Jelka van Houten en de vijfkoppige liveband die nieuwe liedjes van Thomas Akta spelen. Uh, dat is dus in de stad Schouwburg in Velsen uh, de marathon naar uh, de film. Ja, wat we ook kunnen doen... Inderdaad, die film is pas geweest hè, op televisie. De, de oh, film, ja, ja is zo leuk. Ja, hij is zo geweldig. Echt, dat, dat blijft alleen, leuk. Ik vind de kaartjes erg duur, 50 euro. Is dat duur? Of, of, of ja, ja goed, dat... Ik, ik merk dat, dat de, de prijzen sowieso al uh, aardig omhoog gaan. En ja, het, he? het is dus een beetje de kunst om te kijken naar, naar uh, wat, wat, wat duurder betaalde programma's. En dingen waar je gewoon gratis uh, heen kan. Ja, ja, maar ja, goed. De marathon is natuurlijk ook wel een hele grote productie met heel veel acteurs en dus het is het wel waard het is eh, het om is te kijken. Waard. Ja, zou dan je, toch maar gaan? Wanneer ik, was hij ook alweer Ron? Ik ga even kijken. Uh, oh, sorry. <laughs> het is donderdag 5 oktober om kwart over acht in de stad Schouwburg in Velsen. Morgen. Ja, die moet wel oh, okay. opschieten ja, natuurlijk. Ja, daar moet je inderdaad opschieten. Nou. nou, ik zal je niet meer storen. Nee, hoor, dat, dat maakt niet uit. Want ik heb nog even één kort. Dat is natuurlijk leuk, iets duurs en iets goedkoop. Want komend weekend is het ja. weekend van de wetenschap... waarbij tijdens het uh, museum in Haarlem en de sterrenwacht Copernicus in Overveen... een uh, soort open dag uh, hebben. Ik heb alleen nog niet de, de, de exacte tijd. Want die, die stond er niet bij. wel. Maar houd het even in de gaten. Kijk even op, op de website naar het weekend van de wetenschap schrijf ik mezelf weg. Doen ze, doen ze dat samen dan of is het apart van elkaar? Nou, het is want... eigenlijk, er zijn door het land verschillende instellingen die opengaan en ja? waaronder het Teylers Museum ja? en, en ook in Overveen de Sterrenwacht. De Copernicus. Ja, ja. Copernicus. Nou, ik denk die dat zit op ongetwijfeld de de weg, dat, dat de luisteraars die geïnteresseerd zijn op de website van Copernicus, want die hebben ze en het ja. Teylers Museum natuurlijk ook. Heel bekend. Dat daar meer uh, informatie te halen is. Maar goed dat je ons getipt hebt. Daar gaan we heen. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dat was het. Zover? Dat was hem eventjes. Of? Ja. ja. Oké, okay, dan gaan wij weer verder met een lekker muziekje. Wat dacht u van uh, een uh, rijke dame? Wat, uh, jij uh, Ron, hou je van rijke vrouwen of zeg je van nou, ik hou het gewoon lekker bij mijn eigen vrouw? Ik hou het sowieso bij mijn eigen vrouw, Kijk, maar, maar heel uh, op de radio wil ik van alles uh, zien en horen. <laughs> dan gaan wij even kijken naar een uh, of luisteren naar een Rich Girl. And you're gone too far 'cause you know it don't matter anyway.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 We hebben er weer een, een jarige vandaag. Niet zo heel bekend, maar zijn nummer wel. John Sekara. We gaan luisteren. Secada. Wie kent hem niet? Nou, ik kende hem niet. Het nummer kende ik wel, maar John Secada had ik echt nog nooit van gehoord. En misschien u ook niet, dus ik ga even het een en ander aan u uitleggen. Hij was de artiest in het licht vandaag, met nog een paar anderen. Omdat hij vandaag ook jarig is. Hij is geboren in 1962. En uh, onder de naam Juan Francisco Secada. En het is een... Uh, afro Cubaanse zanger en songwriter. Hij werd geboren in Havana in Cuba en gro groeide op in Florida. Hij won twee Grammy Awards en verkocht met meer dan 20 miljoen albums... sinds zijn Engelstalige debuutalbum in 1992. En zijn muziek combineert funk, soul, pop en latin... En uh, hij is ook songwriter geweest voor onder andere niemand minder dan bijvoorbeeld Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Ricky Martin en Mandy Moore. Nou, we draaiden zijn nummer uh, Just Another Day. Nou ja, zo so, Just Another Day, dat was het niet voor hem, want het was dus zijn verjaardag. En uh, ik denk dat het tijd is voor weer een fijn Hollands nummer. Marco Borsato met zijn nieuwe nummer Thuis.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 Heer, dat was uh, Marco Borsato. U kent hem wel. Met het uh, nieuwe nummer thuis. En dan is het nu tijd voor het volgende. Als het lukt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Zandvoort gaat in de komende jaren voor tientallen miljoenen investeren in de openbare ruimte. Het aardige is dat bewoners daarbij zelf mogen meebeslissen over hoe een en ander er in de eigen buurt uit komt te zien. Door alle bezuinigen heeft Zandvoort zeker 10 tot 15 jaar nagelaten het beheer en onderhoud op niveau te houden. Dat zie je en daar gaat wethouder Tonen nu wat aan doen. De tijd dat de overheid bepaalt wat goed is voor de mensen ligt wat de uh, wethouder betreft toch echt achter ons. Dus iedereen die wil kan meepraten volgens wethouder Gertone. In de komende tien jaar zal Zandvoort een gedeeltelijk metamorfose doormaken. Die lelijke polyester afvalbakken gaan eruit en die saaie bankjes die nu nog her en der in de wijken staan worden vervangen. Er is geld om speelplekken te pimpen, nieuwe bestratingen aan te leggen en voor nieuw openbaar groen.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 Het zijn zeg maar de bouwstenen en de randvoorwaarden waarmee binnen eh, Zandvoorters per wijk hun voorkeuren kunnen bepalen. Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort heeft enige tijd gewisseld met de burgemeester van Bladicum. Hij komt echt niet met lege handen terug uit de Esegooise gemeente. Het is daar al langer bestaand initiatief van de ronde tafelgesprekken en die neemt hij mee naar de Zandvoortse raad. Het is een vast onderdeel van de agenda van de gemeenteraad in Bladikum waar raadsleden en collega-leden vooral ook in hun rol als bewoons informatie met elkaar uitwisselen. Het Openbaar Ministerie wil de Haarlemse president van de Hells Angels langer achter de tralies zetten. Op die manier wordt de maatschappij voldoende beschermd tegen zijn ernstige misdragingen, al dus het OM.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 De vrouwen konden zondag na behandeling weer naar huis... en hebben inmiddels aangifte bij de politie gedaan. En als laatste maandag is er in de Haarlemmerhout... een zesjarig meisje aangevallen door een hond. Later bleek toch drie, eh, drie flinke bijtwonden aanwezig te zijn. Er zijn geen eh, contactgegevens uitgewisseld. Het gaat de moeder niet om schadevergoeding... maar wel om een herhaling te voorkomen. Het gaat hier om een langhaardige herdershond. En dit was het nieuws. Dankjewel Ron. En dan gaan we zoals altijd eens kijken wat het weer ons gaat brengen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht van Rico Schreuder. Het is op deze woensdag bewolkt, maar het blijft wel tot ver in de avond droog. De west- tot zuidwestelijke wind is duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur steeg naar maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en gaat het uiteindelijk regenen. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Donderdag tot en met zondag is het wisselvallig herdersweer... met elke dag wel regen of bui... en ook regelmatig veel wind uit een overwegend noordwestelijke richting. De temperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en dat is te laag voor de tijd van het jaar... Wat normaal is het begin oktober een graad of 16. Tot zover dus het uh, weerbericht. Volgens Rico Schreuder en uh, ons voorgelezen en aangeboden door Ron. Ron, we gaan eens kijken wat jij voor ons hebt meegebracht vandaag. Het liedje van de Syrike. Zand, Opsiam zandvol Wat is die goed, hè. Prachtig. Wat Jammer is dat er eigenlijk nooit meer iets van hem horen. Ja, dat is zo. ja. Is echt maar misschien is hij druk aan het schrijven. Hè? Want dat heb je wel vaker met muzikanten. Dan, dan ineens komen er een paar nummers, maar die hebben ze dan ook in een tussenliggende periode geschreven. Dan wordt het even stil. Ik ga maar dat wil bellen. niet zeggen dat ze stil zitten. Bel nee. jij je maar even, dan, <laughs> ik dan hoor ik volgende bellen. week van ja, je, precies. hoe het ervoor staat met Moby. En, uh, of die nog eens een keertje weer in het, in het licht komt staan. Precies, we willen wat Trouwens, van hem horen. Ja, zo is het. Over licht gesproken. We hebben uh, nog een artieste in het licht. En uh, ja, dat is toch wel een hele bijzondere... waarvan ik het verschrikkelijk vind dat ik moet zeggen... dat het vandaag haar sterfdatum is. Um, en ik heb een nummer uitgekozen. Crybaby. Ik weet zeker dat heel veel mensen de ogen uit hun hoofd gehuild hebben... toen ze te horen kregen op deze dag zoveel jaar geleden... waar ik u straks even iets meer over ga vertellen... dat zij was overleden. Mensen, we gaan even luisteren naar Janis Joplin... want daar heb ik het dan over. Artiest in het licht... You just don't know why But you know One thing will to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it. I know you got more tears to dead, man. So well, come on, come on. Janice Joplin. En ik uh, had u beloofd... Hè, ik zou nog eventjes wat over haar vertellen. Wat een, wat een, een moordwijk was het toch. Hè. Ze is uh, vandaag... Uh, uh, ze 47 jaar geleden overleden. 47 jaar. is niet te geloven. Hè? Ze zou 74 jaar geworden zijn. Janis Joplin. Uh, geboren als Janice Lynn Joplin... op 19 januari 1943... Uh, ja, een Amerikaanse zangeres, dat weet u natuurlijk allemaal. En uh, op 27-jarige leeftijd natuurlijk veel te jong uh, of overleden aan een overdosis. Nou, dat was even, even impact hè, met Crybaby. Ja, toch? Dit hak er lekker in. Zo so is het. Goed, we gaan weer verder met de muziekje. Even lekker wat zwoels met uh, Johnny Keeter Watson, Real Mother, voor je.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 real hey, mother daya Uh, uh, Gimme gallons of Low Lead. Fold else. I better stop, two hot dogs and a strawberry soda. it's a real Ja, yeah. Yeah. Yeah. ja. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, die Johnny. Johnny Keeter Watson, wist jij... we, we dat hij eerst uh, Johnny Piano Watson was. Nee, dat uh, verbaasd me eerlijk gezegd. Ja, ja hij, was, hij was begonnen met uh, piano te spelen. Maar op een gegeven moment kreeg hij uh, voor een optreden met een band... Uh, een keer een gitarische handen. En uh, ja, dat, dat vond hij eigenlijk wel zo verschrikkelijk leuk... dat hij geswitcht is. Nou, dat en toen uh, is ook kan ik meteen alleen maar toejuichen. Ja, toen is ook meteen zijn naam is uh, meteen mee veranderd uh, naar Johnny Guitar Watson. Nou... Uh, wij vinden het niet erg. He? Wat, een, wat een sound he, heeft die man. Heerlijk, Absoluut. heerlijk, heerlijk. Tijdelijk. En uh, jij hebt ook een mooie sound. Daar gaan we ook nog even naar luisteren. Want volgens mij heb jij nog een mooie boodschap voor ons. in het kader van Regiocultuur. Daar gaat die komen. 106.9. ZFM. 106. ZFM.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 Ja, inderdaad. Mug met de Gouden Tandschrijver Nathan Vecht en regisseur Lieneke Rijksman maken na het veelgeprezen kunsthart een nieuwe actuele comedie over de Nederlandse identiteit. Over polderaars, opportunisten en idealisten. Over een land dat er wegwijst als er geen wolkje aan de lucht is. Maar hoe gedragen we ons als er wel iets op het spel staat? Nou, dat gaan we zien in het toneelschuur op 6 en 7 oktober om half negen in Haarlem. Weet je trouwens wat ook heel leuk is van de toneelschuur? Dat, dat, dat schud ik nu heel even uit de mouw... omdat ik best wel denk dat het belangrijk is. Want kent u nu iemand of bent u iemand... tussen de 15 en de 21 jaar... die een passie heeft voor het maken van films... in welke rol dan ook... Uh, er is een, uh, een, een soort... Uh, wedstrijd is er gaande. Dan kun je je aanmelden bij de toneelschuur. En dan... Uh, um, ja, kijk maar even op de website... van de toneelschuur. Daar kun je alles over vinden. Hartstikke leuke wedstrijd... voor jongeren die geïnteresseerd zijn... in het maken van films. Je krijgt workshops... en dergelijke. En... Uh, Lijkt me enig om mee te doen. Als ik geen 21 was, uh, nog geen 21 was, dan wist ik het wel. Ik dan zou ging... bijna zeggen, ik zou inderdaad willen dat ik een uh, x-aantal jaren jonger was. Leuk, hè? Ik ja. zou erheen gaan. Dus kent u iemand, bent u iemand? Ga even naar de website van de Toneelschuur en meld je aan en doe gezellig mee. En uh, ja, voor ons zit het er bijna op. Non, het, is het is alweer bijna twee uur. Is het, bijna twee uur. het is enorm voorbij gegaan. Hè? Is iedereen uitgeluncht? En sommige mensen moeten misschien nog wel beginnen. Ik zou zeggen: is dat zo? Eet smakelijk dan ja, strakjes uit. Ik moet ook nog beginnen. En uh, ja, ik hoop. Je gaat nog beginnen of ga je weer beginnen? Nee, ik, ik <laughs> moet mijn lunch, moet ik, aan mijn lunch moet ik nog beginnen. Mijn ontbijt heb ik wel gehad, maar die heb ik weer wat later genomen. Dus vandaar. Okay. Ik uh, vond het een leuke uitzending. Ik ga alvast afscheid van je nemen. Uh, Iedereen een hele voor... fijne dag nog. Ja, zeker. Iedereen een fijne dag. En of er morgen een uitzending is, is nog niet helemaal zeker. Dus we gaan er maar vanuit dat we doorschuiven naar de vrijdag. Dan is uh, uh, nee, niet watertoren. Zandvoort Lunch Sport. Is er dan met uh, Rukert, collega Henny Rukert, Jos de Jong en Ron perenboom Voller. En die hebben ongetwijfeld weer prachtige gasten. Uh, Ik ga luisteren. Ja. Ik dank de luisteraars voor het luisteren en het kijken. Want zonder u hoeven we natuurlijk geen programma te maken. U bent de belangrijkste factor. We zwaaien even, Ron en ik, naar de camera's. Dag, dag. Ik zou zeggen, tot uh, wat mij betreft, misschien tot morgen. Ik weet het niet helemaal zeker. Tot de volgende en keer. En anders tot de volgende keer. En uh, ik dacht, weet je, we gaan, we gaan er dansend uit met uh, Roxy Music Dance Away.